Hanke Bruinslot, minister van Buitenlandse Zaken LinkedIn, computerstem, tekst naar spraak. Er zijn weinig diplomaten met zo'n groot nalatenschap als Eleanor Roosevelt, first lady van de Verenigde Staten van 1933 tot 1945, en drijvende kracht achter de universele verklaring van de rechten van de mens. In 1946 accepteerde zij het aanbod van de toenmalige Amerikaanse president Truman, om afgevaardigde te worden bij de eerste algemene vergadering van de Verenigde Naties. Eenmaal aan de slag, stuitte ze eerst op veel weerstand bij mannelijke delegatieleden. Wanneer haar werd gevraagd om aan te sluiten bij een commissie voor het opstellen van een mensenrechtenverklaring, deden zij dit af als een onbelangrijk praatclubje. Het mondde uit tot een van de belangrijkste bewegingen binnen de Verenigde Naties. Als voorzitter gebruikte Roosevelt diplomatie, om lidstaten te verenigen, samenwerking te stimuleren en tot compromissen te komen. Zij zorgde ervoor dat de universele verklaring van de rechten van de mens vandaag precies 75 jaar geleden, op 10 december 1948, werd aangenomen zonder enkele tegenstem. Een verklaring voor een menswaardig bestaan voor iedereen, een mijlpaal in de wereldgeschiedenis. Roosevelt stond er niet alleen voor. Meerdere sterke vrouwen om haar heen zorgden ervoor dat de verklaring nog krachtiger werd. Zo spanden vrouwelijke afgevaardigden uit onder andere Denemarken, Frankrijk, Pakistan en de Dominicaanse Republiek zich in voor gelijke rechten voor meisjes en vrouwen, bijvoorbeeld in het huwelijk en op de arbeidsmarkt. Zeker in die tijd was dat nog lang niet vanzelfsprekend. Dankzij Hans en Mechte uit India werd de zin all men, are born Free, en EQUAL in artikel 1 gewijzigd naar all human beings are born free and equal. Slechts twee woordjes anders, maar een wereld van verschil. 75 jaar na het ontstaan van de universele verklaring van de rechten van de mens staan we op internationale Mensrechtendag stil bij dit eerste document dat fundamentele rechten en vrijheden van de mens wereldwijd beschermt. Het is belangrijk dat we leren van de geschiedenis en aandacht blijven vragen voor het grote belang van de verklaring want de druk op mensenrechten, democratische waarden en de internationale rechtsorde neemt toe. Daarnaast moeten we beseffen dat het werk dat mensenrechtenverdedigers in het verleden zijn begonnen nooit af is. Het is onze plicht om de ideeën, bevindingen en overtuigingen van Eleanor, Hansa en zoveel anderen leven te houden en door te geven naar nieuwe generaties. We blijven ons daarom wereldwijd inzetten voor de bescherming en bevordering van mensenrechten en voor gelijke rechten en kansen voor iedereen, nu en in de toekomst. Eveline Klopman. Mooie oproep minister Hanke Bruinslot, maar niet helemaal consequent. Een belangrijk onderdeel van de mensenrechten zijn de rechten van gehandicapte mensen. Nederland kwam dit U en verdrag in 2016 overeen en het College voor de Rechten van de Mens moet dit controleren en rapporteren aan de United Nations. Rechten van, ook geestelijk, gehandicapten: 80% van de dakloze mensen is, EPA. Patiënt of LVB worden in Nederland in ernstige en toenemende mate geschonden. Budgetair is het uw beslissing geweest om de gemeenten nog, minder budget toe te kennen waardoor ze hun gedelegeerde taken in deze niet kunnen uitvoeren. Juist uw beslissing om de gemeenten in hun zelfverklaard ravijn te storten per 2026, gecombineerd met de begroting van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Connie Helder en de nog verder kortende zogenaamd ombuigingslijst zal, geestelijk, gehandicapte mensen steeds verder excluderen, in plaats van inclusie bieden, en uitsluiten van de social protection waar zij recht op hebben. Dit is echt niet wat Eleanor Roosevelt heeft bedoeld. Het is, schaamtevol, te beseffen wat Nederland doet.